ABB Verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A6 Lelystad naar Muiden is het vastgelopen. Tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost. Ruim 20 minuten in de file inmiddels. 5 kilometer staat er. Morgen, live op Fox Sports Eredivisie. De topper Noord psv Laat Feyenoord de Kuip weer schudden...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 Deze voorjaarsvakantie is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Het is bijna 5 minuten over 10. Welkom terug voor het laatste uur van deze aflevering van Nieuwsweekend. Over een half uur liepen beide. Paris, de gast voor de boeken. En ze heeft er drie meegenomen, wat? Weer drie verschillende. Klaas ten Holt, Hotel Alphabet... Naomi Elderman, De Macht... en een mooie klassieker Carson McCullers klok zonder wijzers. Mm. Juist. Is er nog één die er uitspringt voor je? Oh, nou, degene onder wie ik het... <lacht> Christine, <lacht> We de aan Christine te wijzen. zit me subtiel te sturen. <lacht> ja. ja. Carson McCullers, kloksonderwijzers... is in 1961 uh, verschenen in Amerika... en nu pas voor het eerst uh, vertaald. Ik heb het in één dag uitgelezen... met plaatsvervangende schaamte wat het gaat over racisme... en dat iemand het überhaupt een personage kan laten zeggen... sommige dingen... Diep van onder de indruk. Waanzinnig. Zou verplicht moeten zijn op elke middelbare school. Oké. Okay. Dat en meer. Over een half uurtje. Uh, tot besluit van de uitzending. Aandacht voor ruzie. Want volgens auteur N.O. De Wit... zijn wij Nederlanders een behoorlijk twistziek volkje. Maar het heeft ook ons welvaart, vrede en voorspoed gebracht. Hoe dat legt? Hoe dat zit, dat gaat hij ons straks uitleggen. En op de Berlinale, dat is het filmfestival... draait een spraakmakende film over de moorden... die Anders Breivik pleegde op het eiland Utoja. Filmcriticus Marco Weijers zag de film... en gaat ons er dadelijk alles over vertellen. Maar we beginnen met een man die het geluk niet kon vinden. Woede... Woede die als een beest in zijn borst woont. Een wolf. Rusteloos zwerft het over het ijs. Uitgehongerd en wachtend op een malse prooi. Ja, Nog maar vijf dagen oud en hij wordt al weggehaald bij zijn moeder. Een trauma dat hem zijn leven lang in de weg staat. In Man gaat het boek over van Christine Hemrechts... die tegen wil en dank boos blijft. Zo heet het boek ook Woede. We volgen Vladimir Ultchenko, Een boze man en... Uh, dat beeld van die wolf, dat zit door het hele boek heen... als een, als, als een beeld van een, ja, van een woedende persoon. Waarom heb je dat beeld van die wolf gekozen? Wel, ik, ik wou um, aantonen dat hij eigenlijk die, die woede hem beheerst. En, en dat, dat hij het gevoel heeft dat hij geen, geen greep krijgt op die woede. En daarom stelt hij die woede voor als als iets met een, dat een eigen leven leidt. En ik heb er dan maar een wolf van gemaakt, wat misschien niet aardig is tegenover wolven. Misschien zijn wolven niet altijd woedend. woedend? Nee. Nou ja. Maar het idee is dus dat die wolf in hem leeft hè? en hem daar bijna ook terroriseert en dat hij bang is. En ik hoop een beetje dat de lezer samen met hem bang is dat die wolf zal uitbreken en, en iemand... Uh, vermoorden, ja. En er is ook een aantal keren tegen hem gezegd... jij hebt het in jou om iemand te vermoorden. Jouw woede is zo groot hè, dat, ja. dat jij een potentiële moordenaar bent. Maar hij wil dat niet zijn. En eigenlijk is hij iemand die wil lief hebben. En hij leidt zelf onder die, onder die woede. Dus dat vond ik een interessant uitgangspunt. Ja, nou, het is een man van, uh, van 51, hè? De, ja. deze uh... Vladimir, of Vat Ulchenko. Uh, hij is uh, begeleider van een, uh, van een, een zwarte blinde stand-up uh, comedian. Com comedian. Ja. En hij leidt eigenlijk een vrij eenzaam bestaan. Ja. Uh, hij is, ik zei het net al, uh, toen hij vijf dagen oud was, weggehaald... bij zijn moeder en opgegroeid, opgevoed door zijn, uh, door zijn grootmoeder... die Baba heet um, in, in het boek. Um, en dat is hij eigenlijk... Uh, ook nooit vergeten. Daar blijft hij ook maar woedend over. Dat is eigenlijk de, de bron van zijn woede. Mijn uitgangspunt was een beetje dat, dat je merkt... dus ik leef al een tijdje... en dan merk je dat er mensen zijn... die, die een traumatisch verleden uh, hebben... maar die daar toch op een hele positieve manier mee omgaan. En die eigenlijk toch uh, aangename, prettige, liefhebbende mensen zijn... zoals de blinde stand-up comedian... Uh -huh. Ja, dus die heeft ook een, een vreselijke start gehad in zijn leven. Ja, die werd, bijna, uh, die werd door zijn moeder in de put gegooid. Ja, en weet je wat heel erg is daaraan? En ik had dat niet beseft toen ik het schreef... dat er in, uh, in Vlaanderen was er een, een blinde stand-up comedian uit. Goh, het is niet tjaat, ik weet niet meer waar, waar ze vandaan kwam. Die is onlangs gestorven. En bij haar dood las ik dan de artikels over haar. Dus ik wist wel dat ze bestond, maar ik had haar nooit echt gevolgd. En, en zij is als kind niet in een waterput gedumpt, maar in een berenput en zij is daaruit gered en daardoor is ze ook blind dus dat is soms zo bevreemd dat als je fictie schrijft, je bedenkt iets en dan, dan merk je dat het ook echt bestaat want nu denkt iedereen dat dat personage gebaseerd is op, op haar maar goed, dit geheel terzijde maar dus mijn, mijn blinde stand-up comedian is, is, een, is een lieve man, een liefhebbende man een man die kan relativeren en daartegenover staat dus Vladimir. En, en je hebt veel zulke mensen die, die niet in staat zijn te relativeren. En die, die een trauma hebben opgelopen en die blijven vasthangen in, in dat trauma. En dat kan verschrikkelijke gevolgen hebben. Want Breitvik, zo zo. Breitvik, ja. Breivik, is ook een man, mogen we zeggen, met heel veel kwetsuren, heel veel traumas En je ziet welke gevolgen dat dat kan hebben. Dus je bent destructief, destructief tegenover jezelf. Je maakt je eigen leven eigenlijk tot een, tot een puinhoop. Maar je bent vaak ook destructief tegenover andere mensen. Dus daar, daarom vind ik het bijna een, een, een belangrijk maatschappelijk fenomeen om je te buigen. Ja, ik vind het bijna... Je moet nadenken over, over die woede. Want die woede, we kunnen die afkeuren, maar ze bestaat wel. Mevrouw Meris, um, u heeft ook zure tijden, om het zo maar te zeggen, in uw <tie> leven gehad. Twee kinderen verloren, een man verloren, toen op een goed moment nog een borstkanker gehad. En ik wil nu even een klein stukje citeren uit een interview dat u aan de morgen heeft er gegeven, samen met de psychiater. Dan zegt u, een tiental jaar geleden had ik zelfmoordneigingen. Een hele tijd. Ik kon niet meer. Ik herinner me dat ik dacht, waar ga ik nou die haak hangen? Maar ik sprak er niet over, want mensen zouden me ondankbaar vinden. Is dat eigenlijk een beetje omdat u daarna aangeeft... dat u daarover bent gaan schrijven in dagboeken? En dat u dat heeft beleefd als een soort uitlaatklep waar u uiteindelijk de gedachten en de gevoelens ook weer op rij kon zetten. Is dat ook de reden waarom u dit boek geschreven heeft? Oh, nu maak je veel sprongen en wil je me veel dingen met elkaar laten uh, verbinden, maar laat ik zeggen dat, dat ik wel gefascineerd ben door, door, door het fenomeen therapie en het, het enorm grote geloof dat wij vandaag hebben in therapie. Dus als iemand iets aan de hand heeft, bijvoorbeeld jij je hebt een alcoholprobleem, jij bent woedend, jij bent dit of dat, hop, na de therapie. En, en dan kom je daaruit zoals een auto uit de car wash komt en dan moet het opgelost zijn. En, ik denk dat dat een beetje een simplistische visie is. En, en misschien is het zelf ook een problematische visie, omdat we nu denken dat we al die problemen hebben opgelost. Als, ja, als ze maar tijdig een probleem detecteren, en dan hop naar de therapie, en dan klaar. Hè? Dan, dan is het geen probleem meer. Dus aan de ene kant uh, kan therapie mensen enorm helpen, uiteraard besef ik dat. Maar het is soms door, door dat enorme geloof in therapie worden gevoelens ook een beetje gebanaliseerd, of problemen gebanaliseerd, hè? van uh, ja, het, het, alsof alles door, door een goede therapeut kan worden opgelost. Maar u geeft in dat interview een beetje aan... dat u eigenlijk uzelf uh, uh, uh, zeg maar beet heeft gepakt... door daarover te gaan schrijven, door het te gaan ventileren... is Wel, het hanteerbaar geworden. Het is niet zozeer dat het door te ventileren... hanteerbaar is geworden, maar het is meer als je... Dat is een van de fascinerende dingen aan een dagboek bijhouden... dat dat eigenlijk een soort van spiegel is voor jezelf. Dus, dus je wordt dan geconfronteerd met... Wat, wat is het nou dat ik opschrijf? Wat ik de moeite waard vind om op te schrijven? Dus hè, je, je, je kijkt in, in de spiegel van jezelf. En dan heb ik toch een aantal dingen... Uh, mijzelf betrapt op een aantal dingen. Dus heb ik mezelf erop betrapt... dat mijn verwachtingen veel te hoog gestemd waren. Dat ik gewoon weg van het leven, de liefde, de vriendschap, et cetera, veel te veel verwachten. Hè. Uh, en dat ik de neiging had toch ook om uh, ja, het, het slechte te zien... en, en te weinig oog had voor, voor het goede. Het zijn hele eenvoudige dingen. Maar, maar blijkbaar moet elke mens opnieuw een soort van tocht maar afleggen... om die te ontdekken. U heeft dat zelf gedaan, maar ja. was u anders terechtgekomen... in die situatie die u in uw boek beschrijft, namelijk dat je dus inderdaad geïnternaliseerde woede hebt, mm. die u nu Wolf noemt. Uh, Wel, die woede, ik weet niet of die woede zo verbonden was met die zelfmoordneiging. En ik heb die eigenlijk ook heel, heel lang gehad, die zelfmoordneigingen. Um, zo, zodanig dat, en ik heb die ook heel lang, vond ik van... Uh, wie, wie ben ik, verwende mensen uit het Westen, goede opvoeding, leuke baan et cetera. Wie, wie ben ik om daarover te, over mijn leven te zeuren en te willen zelfmoord plegen. Dus ja, dus, ik vond dat ik daar niet kon over praten. Maar op een bepaald moment uh, was het zo... Heftig. En ik begon telkens opnieuw, nam ik een schriftje, begon ik te schrijven. dacht ik, nee, Christine, dat kan je niet maken, mag je niet doen. En uiteindelijk heb ik het dan toch gedaan. En, en ik ben ook heel blij dat ik het heb gedaan. En ik kan mensen het heel hard aanbevelen. Niet zozeer om, om die gevoelens te uiten, maar eerder om ze te onderzoeken. Om te proberen te achterhalen, <laughs> waar, waar gaat het hier fout? Dat je zo alles een beetje uit elkaar haalt. En voor mij is dat een hele belangrijke tocht geweest. Maar de, de woede die ik zelf heb gevoeld uh, en die niet zo groot was als de woede van mijn personage, die had ik bijvoorbeeld na de dood van Herman de Koning, mijn man. En dan voelde ik een woede omdat ik... Ja, misschien vind je dat heel raar, maar ik vond het heel moeilijk om weduwe te zijn. En dat iedereen ziet in jou dan de weduwe. Ja? En ja, misschien is dat absurd, vind je dat heel eigenaardig. Maar ik, ik, had een, ik voelde een woede over het feit dat, dat het leven mij geplaatst had... in de positie van, nu ben jij de, de weduwe. En ik had ook enorm veel woede na mijn borstkanker. En eigenlijk niet tijdens dat proces, maar eigenlijk toen het, dat Je kon min of meer, ja, je kan nooit zeggen dat het achter de rug is... maar he, dat het achter de rug lijkt. Had ik enorm veel woede tegenover gezonde mensen... En ik had zelfs zin om, om, om hen te slaan. Dus het was ook heel agressief. En, daar heeft, en ik, ik wilde die woede ook niet hebben. Ik vond het heel vervelend. Ik vond het heel onaangenaam. Ik vond het heel unfair. Want Gezonde mensen ja, kunnen het ook niet helpen dat ze gezond zijn. Dus. En dan heb ik gelukkig dat kunnen... Ik heb dat op een familiefeestje verteld aan de moeder van mijn stiefdochter. En, en zij is iemand die heel lang als therapeute gewerkt heeft in een ziekenhuis. En, en al de dingen die ik vertelde uh, waren voor haar heel herkenbaar. Dus het was niet van ik ben een slecht mens omdat ik dat voel. Nee, het is heel begrijpelijk. En... En ik, ik, ik heb haar dat verteld. En ik ben daar uitgekomen. En ik dacht van... Hé, die woezen is weg. Ik was zo opgelucht. Dus het het toch door een therapeut. Maar het was niet in een therapeutische context. <lacht> ja, ja. Het was gewoon een familiefeestje. En je vertelt. En zij, ja. heeft, eigenlijk, zij heeft gewoon geluisterd. Ja. Het enige wat ze heeft gedaan is, is, is luisteren. Ja. Nee, maar, de... maar ik deel dit allemaal heel graag met de wereld. Want ik denk altijd... Uh, als je vastgeraakt in een bepaalde situatie... misschien helpt dit, misschien helpt mindfulness. Misschien, je, je moet maar allerlei dingetjes uitproberen. Ja. Uh, ik, ik denk nog altijd dat zo'n een, een dagboek bijhouden... dat dat een hele sterke is. Ja. Uh, om, juist omdat het jou een spiegel voorhoudt. In... Maar to, toch heb je dus voor de hoofdpersoon van dit boek... echt een man gekozen. Omdat hij niet te veel op jezelf mocht lijken? Oh nee, nee, maar dat is eigenaardig. Dat, dat, uh, dat jullie dat zo erg willen verbinden met mij. En er zal ook wel heel veel van mezelf in dat boek zitten. Dat, nou, die dat, therapie... Dat ook... waar, die, die, die, ja, deze man gaat onver... op een gegeven moment ook naar een therapeutisch centrum. Ja. Hij legt op een gegeven moment ook de pillen klaar. Dus er zitten natuurlijk wel... Ja, maar dat, dat is onvermijdelijk. Ik weet ja, dat tuurlijk, ja. als je als schrijver... Stop je uiteraard heel veel van jezelf in een boek. Maar de... de het verhaal is gebaseerd... Dus het, dat verhaal van die, die man die vijf dagen oud... uit de armen van zijn moeder wordt ja. gehaald door zijn oma... dat is iemand die ik heel goed ken. En dat is zijn verhaal. zie je? Dus als, als schrijver steel je dus ook ja. de levens van mensen. Dus heel veel... En bijvoorbeeld het ongeluk dat in, de, in het boek gebeurt... Ja. is een, een ongeluk dat echt is gebeurd in weer het leven van... Iemand anders. Dus ik heb eigenlijk in dit boek heel weinig verzonnen. Er is bijna niets verzonnen. Maar ik heb dus puzzelstukjes genomen ja. uit levens van allerlei mensen. Uh, dus bijvoorbeeld al die leugens die verteld worden in het boek. En hij is ook zo boos omdat er leugens worden verteld. Dat zijn geen bedachte leugens. Dat zijn leugens die, waarvan ik het bestaan ken. Dus ik, ik, ben, ik ben een fictieschrijver. Maar tegelijkertijd uh, vind ik het heel belangrijk dat iets geloofwaardig is. Ik, ik, ik, voor mij is het schrijven van fictie eigenlijk voortdurend de zoektocht naar het, het detail dat, dat, heel, ja, dat de hele situatie neerzet. Het, het veelzeggende detail, wat eigenlijk in film ook gebeurt. Hè? In film zoomt men in op een detail. Dus, en, en dan, als je het kunt ...plukken uit het echte leven... ja ...dan, dan heb je bijna een soort van garantie van... Het, ...het zal wel kloppen, het zal wel geloofwaardig zijn. Maar de, de hoofd van het therapeutische centrum... ...die komt dan wel in een rolstoel terecht. Dus die krijgt een soort straf. <laughs> of niet? Nee. Ah, zo had ik het nog niet bedacht. <laughs> ja, je, lezen, dat... je lezers zijn altijd slimmer dan, dan de schrijver. Ja, of het zegt meer over Mieke dan ja. over de schrijver. Oh ja, vast. Ja, dat zou, kan je het ook nog zien hoor. Ongel, ongetwijfeld. Wel, de, de persoon die dat ongeluk in het echt had veroorzaakt, die, die is eigenlijk heel licht gestraft geweest en om, laat ik zeggen, niet gestraft geweest. En dat vond ik een beetje schokkend. Dus dat is misschien... Dat ik, ja, zorg ik ervoor dat ze, dat ze in een rolstoel... Te, te nou ja, goed. We, we, we mogen er ook wel om lachen. Duur, Uiteindelijk vindt Vladimir rust toch? Wel... Niet te veel verklappen, Nee, je hoeft niet te veel verklappen, maar je mag het ook wel. Maar uh, ja, ik... Ik, ik, ik wou op een of andere manier een, een happy end <laughs> ja. geven aan het, aan het boek. En die, en die arme man die leidt zo en hij, hij, hij wil liefde. En ik had dan, weet je wat, dat is ook een inzichtje van mij. Dat, dat ik merk dat heel veel mensen uh, die, die, die willen liefde en, en veel mensen komen aan. Mensen vertellen best veel aan schrijvers, waarom weet ik eigenlijk niet? Want ja, wij zijn ook dieven van Omdat hun ze denken, die begrijpen mij. Die begrijpen mij, ja. Maar veel mensen zijn, zijn aan het zeuren over hun partner, mijn partner en dit. En dan zeg ik vaak: ja, maar hou jij eigenlijk wel van hem of haar? Weet je? en Mensen praten over de liefde alsof de liefde iets... Je kan naar de supermarkt gaan en, en daar kan je dan de liefde kopen of vinden. Ja? En ik, bij mij is dus er zo'n klik gekomen van... Nee, nee, nee, nee, je moet, je moet zelf beginnen met liefde hebben. Ja? En, en dan volgt al de rest wel. En toen dacht ik, oké, okay, misschien moet de schrijver geen levenslessen meegeven, et cetera. Maar ik dacht, ik ga toch ik ga dat zinnetje... Dat plotseling die boze man die altijd maar zegt... Ik wil liefde, ik wil liefde, ik liefde... Plotseling daagt het hem. Ja, maar ik, ik heb eigenlijk zelf nooit iemand lief gehad. En, en dan schaamt hij zich eigenlijk daarover. En, en zijn bevrijding komt op het moment dat, dat hij zelf lief heeft. Dankjewel, Christine Hemmerrecht. Het boek heet dus Wolf. Het is uitgegeven, mooi uitgegeven. We hebben er net allemaal... Prachtig inderdaad. Ja, uh, ja ik ben uh, heel ...bewonderend bijgestaan. Ja. Uh, door uitgeverij De Geus. Dus dat mag ook wel eens gezegd, hè. Dat die uitgeverij soms hun, hun best doen. ligt inmiddels in de winkels. Dankjewel, Christine. Blijf er nog even bij, want zometeen gaan er nog meer boeken <kuggen> besproken worden. Vandaag is de laatste dag van het film filmfestival van Berlijn. Er was natuurlijk weer van alles te zien, maar één film bleek heel bijzonder. Het zou zelfs een antifilm moeten zijn. Het gaat om Utaja July 22 van regisseur Erik Poppen... en het is een reconstructie van de moord door Anders Breivik op 69 jongeren een jongere op het Noorse eiland Utaja Inmiddels zeven jaar geleden. Filmrecessent Marco Wijs van de Telegraaf was bij de voorstelling aanwezig. En noemt het een traumatische ervaring. Marco, goedemorgen. goedemorgen. Echt waar? Traumatische ervaring? Ja, je moet je voorstellen. Um, je ziet zo'n film uh, met, met verzamelde wereldpers. Uh, ochtends vroeg om negen uh, om uur in oh, het ja. Berlinale Palace in Berlijn. Net de ei uit de mondhoeken gevreven. Dat, ja, zo ongeveer. Um, de musli uh, die, die zat nog achter mijn oren. Um, en... Um, je, je, gaat, je gaat erin, je, je weet waar het over gaat... maar ze hebben bewust bij de film... Ze hebben heel weinig van, te, van de film bekendgemaakt van tevoren. Er was geen trailer, hè. normaal is er een uh -huh. stukje film al online te zien. Dat was hier helemaal niet, dat, bewust niet... want ze wilden dus niet een soort media-hype creëren. Dus het enige wat we gezien hadden was een foto van de hoofdrolspeelster... Nou, Zo'n film begint, je, je, je kent het verhaal. De film begint eigenlijk met, een, met archiefbeelden van de, van de aanslag die voorafging aan... Uh, de, er wordt er de, gebouw ja, een gebouw opgeblazen. Ja, een gebouw in Oslo opgeblazen. Um, dat zie je eerst gebeuren. En vervolgens land je op dat eiland waar allemaal jongeren uh, uh, van de van de arbeiderspartij, Noorse arbeiderspartij, de jeugdafdeling... Ja, uh, min of meer vakantie aan het vieren zijn. Een paar hebben al gehoord dat er iets gebeurd is in Oslo. Um, anderen zijn nog lekker aan het zwemmen en aan het gillen. En aan het, er is een soort... En dan, wat er dan gebeurt, is dat er plotseling... je hoort geluid, je hoort schoten, en dat horen zij ook. En ze hebben, ze hebben helemaal geen idee wat dat is... En op dat moment ontspint zich zevenens, uh, 72 minuten uh, lang, dankjewel. Uh, de aanval, Dils Breivik, die, was, ik die uh, uitvoerde op al die jongeren. Maar je ziet hem nooit? Nee, je, het, het is volledig uh, vanuit het perspectief... van een van de, in dit geval, fictieve slachtoffers uh, gefilmd. Een meisje. Een meisje, uh, uh, op een fantastische manier gespeeld... door een beginnende actrice, uh, Andrea Bernsen... Um, en je blijft, zeg maar, de camera blijft haar volgen. En die blijft ook, het is ook in één take opgenomen. In, in, in die 72 minuten lang blijft die camera haar volgen, overal waar ze naartoe gaat. Um, en dat is, ja, dat is echt een traumatische ervaring. Even nog voor de luisteraar: één take betekent dat de camera dus echt 72 minuten achter elkaar, zonder dat er erin geknipt is, uh, gewoon uh, registreert. Ja, de camera die, die, die volgt haar. Um, zij is een, een meisje van 19. Uh, ze, heeft, ze is met een jonger zusje op dat eiland. Op het moment dat de aanval begint, is haar zusje kwijt. Ze weet niet waar haar zusje is. Dus aan de ene kant wil ze vluchten. En aan de andere kant wil ze vooral weten wat er is aan de hand... en, en, en waar is mijn zusje. Dus het is van haar een zoektocht op het eiland naar haar zusje... waarbij ze allemaal ja, andere slachtoffers uh, tegenkomt. En je zit daar in de bioscoop. En ik voelde echt mijn, mijn, mijn schouders verstijven... Uh, mijn hart in mijn schoenen zakken en je bent gebiologeerd. Het is een, het een combinatie van angst en van afschuw... en ook iets van de verbijstering van die kinderen die er daar op dat eiland zijn. En ja, niet weten wat er aan de hand is, niet willen geloven wat er aan de hand is. Denken dat het een, een oefening is, dat het een test is... Je lukt het door de vorm om werkelijk uh, dit hele die 72 minuten mee te maken? Ja, op een op een. Uh, uh, ik denk dat dat niet voor iedereen zo is geweest. Uh, voor mij werkte dat in ieder geval wel. Het is, uh, ja, het is het is het is, het is een traumatische gebeurtenis die ook als als als filmkijker traumatisch binnenkomt. Je regisseur is Erik Poppen... Ja. Uh, die uh, heeft ongetwijfeld na afloop enige uitleg gegeven. Want ik denk dat er ook veel mensen zijn die zeggen... Ja, waarom wil je hier een film over maken? Ja, dat heeft hij zeker. Ik heb, ik heb hem, uh, er was een persconferentie na de, uh, na de persvoorstelling... waar hij het woord deed en waar ook een paar slachtoffers het woord deden. Of eigenlijk een van, een, een van de drie die er was. Uh, ik heb hem, daarna heb ik ook, hem ook geïnterviewd. Hij zegt, er, er, er zijn een paar redenen om deze film te willen maken... en om deze film nu te willen maken... We zijn nu bijna zeven jaar verder. In de zomer is het zeven jaar geleden. Um, het, raakte, het, het, het verhaal van de slachtoffers... raakt eigenlijk op de achtergrond. Sinds de aanslag gaat het vooral over... Breivik. En over waarom hij het gedaan heeft, hoe hij zich gedraagt in de rechtbank... wat zijn uitlatingen zijn. En het gaat over het, uh, uh, het herbouwen van het centrum van Oslo. Hoe moet er, er moet een monument komen. Maar het echte verhaal van die slachtoffers... dat raakt op de, de, achtergrond. de, dat, dat raakt op de achtergrond. En er hebben allerlei uh, mensen hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze film. Hij heeft met slachtoffers gesproken. Mensen hebben ook, bij de opnames zijn ook drie van die slachtoffers zijn geweest... om zeg maar, een beetje de authenticiteit in de gaten te houden. Eén daarvan nam het woord tijdens de persconferentie en die zei... je moet je voorstellen, ik ben erbij geweest. En als mensen mij nu vragen, goh, hoe was dat? Dan moet ik een verhaal vertellen. En dat verhaal blijft altijd op afstand. Ik kan het niet goed overbrengen. Ik kan het blijven woorden, maar die blijven een slap aftreksel... van wat ik heb meegemaakt. En dat er nu een film is gemaakt, en die film kan... Mensen nu plaatsen in de situatie die ik heb meegemaakt en die, die heel, veel, heel veel overeenkomsten vertoont met wat ik echt heb meegemaakt. Dat is voor mij een manier om mijn verhaal te vertellen. Maak het zelf maar mee. Ja, dat, dat is het eigenlijk. En dat ja. is bij jou gebeurd? Dat is absoluut bij mij gebeurd. Het doet me een beetje denken aan die Holocaust-film van, denk ik, een jaar geleden. Sans Sol. Ja. En, dat, en ja. daar, ik ben daar ook naar gaan kijken... en toen had ik echt bijna het gevoel dat ik in dat concentratiekamp was. Je Dan was... kom je de gaskamers in enzovoort. Ja, hè? ja. ja. ja. ja. En, en, en daar, ik zat daar ja. ook met... Ja. Ja. Ik ben bijna weggegaan omdat ik het niet meer kon verdragen nee, Het is heel zo... confronterend. Ja. En de, de volgende vraag is natuurlijk... Van waarom wil je mensen daaraan blootstellen? blootstellen? Wat, wat, wat is je doel? nou Het een is natuurlijk het, het vertellen van dat... Verhaal van de slachtoffers, het verhaal van de slachtoffers duidelijk maken. Maar Poppa zegt: ook... het is ook een manier om he, de, de, alles wat we meemaken, al onze ervaringen, het is een grote chaos. Op het moment dat we er verhalen van maken, kunnen we ermee gaan dealen. Het is, een, het, is een, het is een manier om als je verhalen maakt van de dingen die je meemaakt, om uh, met, met de wereld om te gaan. En ook in de toekomst met, met, met de wereld om te gaan. Dus dat is ook een. Heeft reden. hij jou wel overtuigd? Ja, ik, ik, wat, ik, wat ik in ieder geval geloof... is dat hij het met de beste intenties, intenties heeft gemaakt. Daar, daar, zit, daar zit geen, geen enkel uh, vals... Uh, uh, um, geen, geen effectbejag in. Hoewel de film daar wel door bepaalde media op wordt afgerengd. Sommige mensen vinden het dat, die, dat het te sentimenteel wordt. Of dat er de dat de er in zijn, zitten die nou ja. te confronterend zijn. Wat moeten we ermee? En hij zegt, ja, ik vind het belangrijk om dat verhaal te vertellen... voor de slachtoffers... Die maar het. zie je nou bijvoorbeeld ook mensen die, van die geschoten... die neervallen? Zie je dat ja, je, je, je, ziet, je, je, je ziet mensen... Je ziet dus, kijk, de naam van Breivik, dat is, wel, dat is wel bijzonder... de naam van Breivik valt niet in de film. Zelfs in de aftiteling zie je niet, er wordt gezegd... Dat het was een aanslag van een, een rechtsextremist. Je ziet hem, in een halve seconde is, die, is er een soort gestalte in beeld... staande gestalte, wat vooral daarbij opvalt is, is de rust waarmee die, die, die figuur daar op dat eiland uh, ja, en, en, 410 schoten lost. Je hoort alle 410 die schoten. En bij ieder, ieder schot, na, naarmate dichterbij is... krimp je ook als kijker in elkaar. Net als het meisje wat je op het, op, op het scherm ja. ziet. Het is niet in Utoya zelf opgenomen. Nee, dit. het is op een, een, een soort buur eilandje. Uh, ja. Frudenoja, geloof ik dat het heet. Het is een paar kilometer verderop. Ze vonden de plek om het op de plek zelf te doen... Ja, dat, dat was toch een brug te ver. Ja. Um, maar ze hebben dus wel, wat ze bijvoorbeeld gedaan hebben... Um, tijdens die, de, he, ze, hebben dat in, ze hebben vijf dagen lang iedere dag... één keer de hele, die hele sequentie van 72 minuten opgenomen. Um, en ze hebben daarbij de, de, de schoten... ze hebben natuurlijk niet echt wapens afgeschoten... ze hadden, ze hadden, ze hadden geluidsopnames, ze hadden boksen... waarmee ze die schoten konden richten. Ja, en dat, dat, dat effect uh, was op... Het is een, je moet je voorstellen, het is een cast van alleen maar amateurs. Er zijn, er zijn namelijk geen professionele acteurs... van die leeftijd in, in Noorwegen te vinden. Dus ze hebben gewoon uh, allemaal amateurs gevonden... daar lang mee um, gerepeteerd. En vervolgens naar het eiland gegaan... en vijf dagen lang iedere keer weer die nachtmerrie meegemaakt. Op die persconferentie zegt, dus vertel je net... een van die slachtoffers, uh, ik kan het niet vertellen... maar die film vertelt dat verhaal... Wat blijft er dan voor jou als verhaal over? Ja, ik, ik, ik, vind, het, ik vind het lastig. Um, wat, het, wat, het vooral, wat het vooral doet, is dat het je um, confronteert met, de, met, met, met, met, met, je, met je diepste angsten. Voor jezelf, maar ook, voor, ook ja, als ik daarnaar kijk, kijk ik ook naar, naar, naar mijn kinderen. En ik denk dat die zouden ook in zo'n situatie zijn. En. Misschien heeft dat wat louter Maar ik ben er, om eerlijk te zijn, nog niet helemaal over uit. Want ga ik de film wordt in Nederland uitgebracht... September, maar, geloof ik, hè? Uh, nou, ik weet niet of het in september... wordt in niet of door september Film uitgebracht. Oh, oké. Okay. <lacht> dat dat weet weet misschien wel. is dat, dat mijn misverstand. <lacht> nee, maar, maar in ieder geval niet maar, 1, 2, 3. Nee. Nee, wat, nee, wat ik zat te denken... is dat je, je, je merkt dat het ontzettend moeilijk is... om je te verplaatsen in, in, in, de, in een andere situatie. In de situatie van iemand anders. Dus bijvoorbeeld nu lezen we al die verschrikkelijke dingen... over wat er gebeurt in Syrië. Ja? Maar dat, dat blijft op een afstand. Je kijkt daarnaar en je vindt het wel heel, heel erg. Ja? Dus ons empathisch vermogen, ons menselijk empathisch vermogen, is toch wel beperkt. En we voelen vooral heel heftig de dingen die we zelf ervaren of die een, een naaste ervaart. En ik denk dat daarom zo'n film heel, heel belangrijk is. En hier omdat, lukt het dus kennelijk om een ja, extra dimensie aan toe te voegen. Ja. Wat ik, wat ik zo vreemd vind is... Kijk, je zegt... Uh, hij, als die, die, dat slachtoffer erover praat... dan blijven het woorden. Maar in een film creëer je een nieuwe ervaring. Het is real time. Eigenlijk opgenomen, begrijp ik uit jou. Maar dan denk ik... Dan heb je het nog niet verwoord. Nee. Dan heb je het gereproduceerd eigenlijk. He, wat nee, maar, nu maar wat, het, je, wat je kunt doen... En, en dat is wat ze proberen. Ze zeggen... Um, je moet je voorstellen, dat ze, die, die, die, ze hebben 24 voorstellingen georganiseerd... voor slachtoffers en nabestaanden. De mensen overlevenden en, en, en nabestaanden van de slachtoffers. Um, om ook die, dit, deze ervaring te bieden. Wat, wat de film doet, is een ervaring bieden. Um, en uh, daarin is de film heel effectief. Hartelijk dank voor je uitleg. En of je de beer wint, we weten het vanavond, geloof ik. Hè? Zeker. Hartelijk dank. Uh, u hoorde filmresistent Marco Wijs van de Telegraaf. Die zag dus de film Utoya July 22 van regisseur Eric Poppen op het filmfestival in Berlijn. Vanavond de Prijs het Rijk. Hartelijk dank. Graag de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is daar jullie een Olympic-middag. Olympisch nieuws met Geo Olympics. Een sensatie bij het curling. De Amerikaanse mannen verbaasden vriend en vijand... door Zweden te verslaan in de finale en het goud te pakken. De Verenigde Staten stond voor vandaag... nooit eerder in de finale van het Olympisch toernooi. In het achtste end was de wedstrijd zo goed als gespeeld. Door een fantastische curl scoorden de Amerikanen in één klap vijf punten. En dat verschil wisten de Zweden niet meer in te halen. En langlover Ivo Niskanen heeft de Olympische titel... op de 50-kilometer massastart veroverd. Voor de Finnen is het de eerste gouden plak van deze Spelen... Niskane sprong na 17 kilometer weg uit de kopgroep en leek de beslissende slag te hebben geslagen. De Rus Bolsunov wist terug te slaan. Na 33 kilometer kwam hij weer naast de Fin en leek hij de betere van de twee. Even later nam Niskane een gokje door van skis te veranderen. En Dat bleek een gouden greep. De Fin haalde de Rus weer bij en snelde in de slotkilometer van hem weg. Snowboarder Sébastien Toutant heeft het goud op het onderdeel Big Air veroverd. De, Amerikaan bleef de, of de Canadees bleef de Amerikaan Kylie Mack en de Brit Billy Morgan voor. Toppers als Mark McMorris en Mark Parrot gingen twee keer in de fout en waren kansloos. En vanmiddag maakte Mars bij het schaatsen zijn debuut op de Olympische Spelen. Bij de mannen doen Koen voorbij en Sven Kramer mee. Kramer wil zijn tactiek nog niet prijsgeven. Nou, de tactiek is uh, uiteindelijk... Zal ik natuurlijk niet alles uit de doeken doen hier, want um, ik denk dat het juist ook een tactiek is dat het voor heel veel onwetend is wat ik ga doen, omdat ze gewoon, ze weten het niet. sta ik hier? Ja, zeker. Dan ga ik die anderen natuurlijk niet meer helpen, want ja, ik merk natuurlijk wel gewoon dat, ja, waarom doet ze een kamer mee natuurlijk? En, ja, dat effect wil ik graag inhouden voor de, voor de finale. Bij de vrouwen staan Irene Schouten en Anouk van der Weijden aan de start. Die laatste heeft een flinke domper moeten verwerken. Ze miste namelijk het brons op de 5 kilometer op twee tiende. Toch heeft Van der Weijden zich er overheen kunnen zetten voor die mass start. Jawel, ja nee, dit is een hele andere afstand. En uh, het voordeel is dat ik weet dat ik in vorm ben. Ik ben heel goed en ik uh, merk dat ik ook snel ben. Dus dat heb je ook nodig met de mass start. Dus ja, ik kan er eigenlijk voor de mass alleen maar positieve dingen uithalen. Stap voor stap, eerst die halve finale. Hoe grote rol gaat dat spelen dat je twee keer op één dag moet? Nou, dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. In de World Cups is het altijd de dag van tevoren iets. Dus dat, um... nou, ik denk dat het voor mij en voor iedereen niet zo'n probleem is, omdat wij natuurlijk gewoon goede conditie van de lange afstanden zijn. Maar voor de echte sprinters, uh, ja, hoop ik dat het een beetje pijn gaat doen voor ze. Nou, die maastart en natuurlijk ook al het andere Olympische sportnieuws is straks allemaal te volgen in Radio Olympia vanaf 11 uur. Oké, okay, dat was de Olympische Spelen. Die gaan nog eventjes door. We horen Kio, denk ik, nog uitgebreid vandaag. We ja. gaan over naar de boeken Liederwey Paris. Ja, ik heb de drie meegenomen. En ik begin met de Nederlander Klaas ten Holt, Hotel Alphabet. Klaas ten Holt is van huis uit, zeg maar, componist. Eh, veel muziek onder mij, meer gemaakt. Maar hij is vooral bekend geworden bij het lezende publiek... met een boek, De complete wedunaar. Nadat zijn vrouw is overleden, is hij doorgegaan met het blog... wat zij heeft gemaakt over haar ziekte. En dat is een boek geworden. Maar al werkend aan dat blog, dacht hij, ja ik ben wedunaar, dus alles wat ik doe is eigenlijk altijd goed. Ze vergeven mij, want ik ben wedunaar. En dat irriteerde hem. Dus hij dacht, ja, ik, ik moet daar wat anders mee. Ik, ik, ik moet andere kanten op. En hij heeft een roman geschreven, want Hotel Alphabet is echt een roman. En dat gaat over Adriaan Hoorndrager. Nou, de naam zegt het al, zijn vrouw heeft hem bedrogen. En die is er inderdaad vandoor. En hij herinnerde zich dat hij een keer een kleine fling heeft gehad... met een jonge Eva tijdens een filmfestival in de Karpaten. En hij denkt... Daar ga ik nou Die weer gaan we eens even. bellen. Nee, daar gaan we oh. gewoon eens naartoe rijden. Oh, niet bellen, gewoon het avontuur. Okay. Maar ja, het is winter en het sneeuwt en het is een eenzaam gebied. En uiteindelijk denkt hij, ja, dit, dit gaan we niet redden voor de nacht. Ik moet ergens overnachten en hij ziet een hotel. En hij denkt, nou, dat zal dan wel leeg zijn. Is het wel open in de winter? En het is open. En Dracula. Tot zijn grote nee, niet Dracula, <lacht> maar wel heel spooky. Uh, en, en hij ziet dat zijn grote verrassing... dat het hotel vol zit met allemaal gasten. En allemaal erudite gasten. En ze blijken ook nog wel wat van hem te weten. En elke keer wordt er muziek gespeeld. En denkt hij, oh, wat vreselijk, wat vreselijk. Weer die kwartetten van Mozart. En dan zegt iemand, Mozart, wel nee, dat is Raiga. Hij heeft het continu verkeerd. Of is gewoon ook de hoofdpersoon componist is. En al die mensen gaan met hem in gesprek en die willen wat. En de een wil dat hij een opera maakt. En langzaam maar zeker denk je: dit is een heel raar hotel. Hier klopt het niet. Dan doet hij weer dit en dan herkennen ze hem weer niet. En dan weten ze weer alles. En dan moet hij weer mee op een beer jagen die om het hotel heen snuffelt. En dat doet hij dan ook. En dan raakt hij weer zijn gastheer kwijt. Dan wordt hij weer half verleid door de dochter van de eigenaar. Dan wordt hij weer verliefd op een kamermeisje. Ja, en er zitten gesprekken in. Die, nou, dat je denkt, waar haal je het vandaan? Waar haal je het vandaan? En, en, en, en, en ga je verklappen wat er komt? Nee, dat oh. mag natuurlijk nooit. Maar het is wel... En er zit een kleine hint op de achterflap natuurlijk. Want ja, je hebt de hele tijd het idee, wat, wat is hier gaande? En je hebt wel door... Dit is niet meer een gewoon universum. Je zit in een soort parallelle werkelijkheid. En ja, dat zou de dood kunnen zijn. Hoogst vermakelijk. Zeer slim. Eh, spannend. Uh, lekker vunzig ook. Op een bepaald moment zit er een scène in een, uh, in een sauna. Nou, en echt alles waarvan je denkt... nou, dat ga je in een sauna. Je mag het denken, maar je gaat het niet zeggen. Dat wordt daar natuurlijk schaamteloos gezegd. Er zit namelijk een magnifiek Amerikaans echtpaar tussen. Nou, een aanrader. Okay. Uh, en ik zou zeggen, Klaas, laat de muziek even rusten. Even doorwerken. Even een goed volgend boek maken. Maar dit is echt een aanrader. Uh, goed. Dan, ik dacht... Van de ene fantasie ga ik naar de andere fantasie... en dan eindig ik straks met uh, harde realiteit. Uh, er is een boek dat heet De Macht van Naomi Elderman. Zij is een gamemaker, zoals al heel jong beroemd als schrijfster. En uh, ja, ze ziet er een beetje uit als een she-devil-achtige figuur. Ja. Uh, maar interessante figuur. En dat werd aangeprezen als een feministische dystopie. En dan denk ik... Oh, waar nou, hebben, het waar hebben over? we het dan over? Ja. Ik ren dan eigenlijk gillend de camera uit. En dan staat er natuurlijk een mooi citaat uit de Times. Verdient het om door iedere vrouw gelezen te worden? Haakje openen. En trouwens ook door iedere man. Haakje sluiten. En dan denk ik, wat zeg je nou eigenlijk? Ja, dan is het dus gewoon dat, dat iedereen... En hoezo vrouw? En zo? En dan dacht ik, nee, wijden Open mind. Open mind. Rustig gaan lezen. en zitten. Ga zitten. Ga zitten kopje thee. Dan begint dit boek waarvan je dus al deze dingen hebt gehoord. En denk ik, nou het zal mij benieuwen. En dat begint met een stuk uit de Bijbel. Nou, en dan denk ik, wauw, dat had ik niet verwacht. Dan komen er een paar brieven. Namelijk van een mannelijke schrijver aan Naomi Elderman. En die blijkt dat hij een boek heeft geschreven. Naomi zou je dat willen lezen. En dan pas begint het verhaal. Je moet er even bij blijven, want je weet niet waar je zit. Je zit in de toekomst. Maar die toekomst uh, wordt beschreven als. Als geschiedenis vanuit een nog verdere toekomst. Zijn we er nog? Ja. ja, ja Oké, okay, goed. En dat, dat doet deze mannelijke schrijver... wat een anagram is van de naam van Naomi Elderman overigens... door allerlei mensen te volgen. Een vrouwelijke burgemeester, haar dochter... een, een Nigeriaanse journalist... een hartstikke crimineel jong ding uit Engeland... en allemaal dat soort mensen. Wat blijkt... Op een bepaald moment, op puberale leeftijd... kunnen meisjes een elektrostatische kracht in hun handen ontwikkelen. Ze hebben een wrong, die zit hier ergens bij hun sleutelbenen, geloof ik. En die kunnen ze dan aanzetten en dan kunnen ze die kracht leren beheersen. En dan nemen ze natuurlijk de macht over over de wereld, langzaam zeker. En ze kunnen het bij oudere dames aanzetten. Het is dus heel spannend hoe zich dat ontwikkelt. Wat er dan gebeurt, hoe de evenwichten in de wereld veranderen. En het knappe is, er zitten geen ingewikkelde theorieën in. Er zit een soort middenstuk in dat ze hebben proberen te reconstrueren... waar die elektrostatische kracht vandaan komt. Als je het mij zou hebben verteld, dan zou ik denken... belachelijk, laat zitten. Maar het heeft een soort natuurlijkheid, een soort geloofwaardigheid. Het is heel realistisch geschreven. Er zit er natuurlijk ook weer een totaal misbruikt iemand. Maar die wordt een soort halve goeroe, een soort nieuwe messias. En het is zo slim gedaan. Het is zo slim gedaan. En dan denk je, hoe gaat dit in vredesnaam eindigen? Nou, ja, Je voelt natuurlijk aan je water dat de vrouwen precies gaan doen wat er nu gebeurd is. En die gaan de macht grijpen. En eh, het interessante is, dan eindigt het weer met een correspondentie. Dus je moet ook ontzettend nadenken wie vertelt wat, in welke tijd zitten we. En ja, het heeft een soort luchtigheid en het leest als een tierenlier. Goed vertaald. Ja, door Molly van Gelder. Dus dat is goed vertaald. Dat is een klasse uh, apart. Nee, dat is niet Molly van Gelder. Die heeft Carson McCullus gedaan. Astrid Huisman en oh. Roos van Waard. Goed vertaald. Het leest als een tierenlier. Heel overtuigend. Nou. Dus ja, of mannen of, man of vrouwen moeten lezen. Kijk, maar, als het je wat lijkt. Of je bent in ieder geval nieuwsgierig. Ik dacht, ik ga eens lezen wat ik uit mezelf niet zou lezen. En ik was aangenaam verrast. Je hebt wel een serie apennoten achter de rug uh, na die twee boeken, hè? Wat bedoel je met apennoten? Nou, een hele... Ja, maar toch leuk. Ik vind ik hartstikke lang leuk. als ik als lezer iets te doen heb. Enig... Als ik zit te lezen denk ik... Oh ja, oh ja, nee. ja, ja, ja, ja, ja, ja, denk ik, nou, flikker maar op, denk ik dan. Okay. Goed. Nou, nu heb ik curieuzerwijs nog zo'n boek. Dit is dus in 1961 geschreven. Carson McCullers, hartstikke beroemde Amerikaanse schrijfster. Niet zo oud geworden, 50 jaar, maar 1967 overleden. Nou... Haar lief, mijn lievelingsboek van haar is Het Hart... is een eenzame jager. Vroeger gelezen, ik durf het niet te herlezen. Zo mooi vond ik het. Ik denk oh dat kan alleen maar tegenvallen. Nou, dus ook hier, ik dacht, hmm, wat zullen we krijgen? Je krijgt een boek, Klok zonder wijzers heet het. Dit is dus door Molly van Gelder vertaald. En... De dus kloksonderwijzer slaat eigenlijk op een drogist die te horen krijgt dat hij leukemie heeft. Nou, dat kan hij gewoon eigenlijk helemaal niet geloven. Want waarom zou dat zijn? We zitten in 1953, Georgia, uh, het zuiden van Amerika, hartstikke racistisch natuurlijk nog. En uh, hij is bevriend met een oudere rechter, die is 84. En uh, ja, die kletsen zo'n beetje en die suipen een beetje, uh, hoe heet het? Uh, uh, Rum. Bourbon, ja, bourbon. Oh, bourbon, en bla, ja. Bla, bla, bla. En die rechter die denkt, ja, dat gaat hier toch in Amerika... de verkeerde kant op. We moeten eigenlijk de slaven terug. En eigenlijk <lacht> moeten we uh, al dat geld... wat ontwaard is tijdens de burgeroorlog... dat hebben wij gespaard als familie... dat moet eigenlijk, ja, net zoals na de Tweede Wereldoorlog... De Tweede Wereldoorlog hè, dan wordt al het ontwaarde geld mag je weer inleveren en dan krijg je dan nog... Dat, dat moeten we eigenlijk ook allemaal doen. En hij denkt, weet je wat, ik ben senator geweest... ik ga daar nog weer eens even een plannetje voor maken. En dan neemt hij een assistent, de Sherman. Sherman is een ja, Een halfbloed, zoals dat dan heet. Sherman is ervan overtuigd uh, dat hij een zwarte moeder heeft. die natuurlijk verkracht is door een blanke. Hij is wees, hij weet niet waar hij vandaan komt. Dus hij is zeer voor ingenomen tegen de blanke. Maar hij gaat deze rijke rechter helpen. Die is er zeer van geporteerd. Die denkt: slimme man. He, hij noemt hem continu neger. Um, slimme jongen, pra schrijft prachtig. Hij, hij legt hem ook uh, dingen uit. hoe de wereld in elkaar zit. Hij laat hem voorlezen, vooral Dickens natuurlijk. En op een bepaald moment zegt hij: Nou, dan gaan we die brieven schrijven aan het congres... Eh, dat de slaven weer terug moeten. En dan zegt die Sherman... dat meen je niet. ja Zegt hij, ja. Nou, zegt die, die brieven die ga ik niet schrijven. Jawel, zegt hij, die, die brieven ga je wel schrijven. En dan krijg je een gesprek van twee mensen... die elkaar eigenlijk helemaal niet begrijpen. Dat wil zeggen, die Sherman begrijpt die rechter heel precies. Terwijl die rechter heel aardig is tegen deze Sherman... ja, is hij totaal... Totaal fout racistisch. En ondertussen heb je natuurlijk die man die sterft aan leukemie... en die over het leven gaat nadenken. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Wat is nou eigenlijk het belang daarvan? En die denkt, ja, hoe moet ik nou een standpunt innemen tegenover zwarte? Nou heeft deze rechter, heeft een zoon die heeft zelfmoord gepleegd... je vraagt je de hele tijd af waarom, Nou, daar kom je achter. En hij heeft een kleinzoon, die heeft hij opgevoed, jester... Jester die is totaal onder de indruk van deze Sherman. En, en die denkt, ik wil gewoon vrienden met hem worden. Maar die Sherman, ja, die haat Blanke. Dus dat is onmogelijk. En ze trekken wel op en ze hebben eigenlijk sympathie voor elkaar... en dat werkt niet. Dus wat doet Carson McCullers in dit boek? Die gaat eigenlijk allerlei facetten van omgaan... met het verleden en het heden en de veranderende tijd. En de klok zonder wijzers, dat is opeens wat Malone zich realiseert... Ja, ik ga dood, ik weet niet wanneer. Ik leef dus met een klok zonder wijzers. Maar eigenlijk leven natuurlijk alle zwarte mensen... met een klok zonder wijzers. Want die denken, ja, ik kan zomaar vermoord worden. Er worden opeens op krankzinnige, door misverstanden... wordt opeens een zwarte jongen vermoord op straat. Nou, en dat soort besef, hoe iedereen in het leven staat... dat laat ze van allerlei kanten zien. Nou, ik heb het in enig uitgelezen, ademloos... Um, het, het geeft je een inzicht van allerlei kanten over racisme, de vanzelfsprekendheid, maar ook de totale absurditeit ervan. En het is heel erg ontroerend. Ze weet mensen zo menselijk te maken, ook hoe vreselijk fout zou zijn. En het klinkt als een prachtige constructie. Ja, het is, uh, je volgt dus eigenlijk allemaal die verschillende mensen. Je, wisselt, je ten alle drie boeken met wisselende perspectieven. Maar daardoor worden het uh, allemaal waanzinnig interessante boeken. Okay. En, en er is nu net een nieuwe vertaling uit of zo? Ja, het is nu voor het eerst vertaald. Ah, ik heb het even, eerst vertaald. Nou, okay. dat, althans wat ik kon vinden. Ik, ik kijk dan altijd even in de Koninklijke Bibliotheek. Daar staat tot de lengte van dagen allerlei uh, vertalingen in. Ik kon het niet vinden. Dus okay. volgens mij is het nu voor het eerst vertaald. Oké, okay, dankjewel, Lieve de Perry. Uw uh, informatie kunt u allemaal vinden op maxnieuwsweekend.nl En natuurlijk, uiteraard, ook terecht kunt u op onze Facebookpagina. Ja, we gaan eindigen met ruzie. Wij zijn een twistziek volkje, tenminste, volgens auteur NO de Wit, die is ook bij ons in de uitzending. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Ja, hij schreef het boek Ruzie van een lijk naast de kachel... tot Rijden de Rechters, waarin hij een cultuurgeschiedenis optekent... aan de hand van vaderlandse conflicten. Uh, laat ik nou toch altijd gedacht hebben dat wij van het polder waren. Ja, dat is ook logisch. Want als we niet zouden polderen, zouden we echt elkaar alleen maar de hersenen inslaan. Polder is noodzaak. We zijn een twistziek volk. We maken ruzie. Dat vinden we fijn. Maar maken wij meer ruzie dan andere landen? Ik dacht dat de heet de Italianen misschien wel veel meer ruzie maken. Ja, dat klopt ook wel. Het boek gaat ook niet zozeer over de ruzies. Het gaat meer op de manier waarop we ruzie maken. Oh ja? En dat is in Nederland natuurlijk een beetje lastig. Want in Nederland zitten we met heel veel mensen op een heel klein stukje aarde. En als je dus... Uh, ruzie met je, met je buren hebt, dan kan je niet weg. Ja, maar in Hongkong zitten ze nog klopt, veel dichter op klopt, elkaar. Klopt, klopt. Het is, het is ook niet zo dat wij uniek zijn, de, nee. maar ik werd gewoon getroffen door dat wij zo, op zo ongelooflijk veel verschillende manieren en vaak ook hilarische manieren elkaar in de haren zijn gevlogen. Dat nou, hilarisch is het inderdaad bij tijd en wijze, zeker, ja, ja. maar ik moet je zeggen dat ik uit uw boek even zoveel tragische verhalen ja. heb, heb, heb gelezen. Uh, het begint met al die religieuze afsplitsingen, hè? Ja. want is, zit daar ja, ja dat is een, we zijn in de kern natuurlijk een heel calvinistisch land. Omdat Nederland is ontstaan uit de strijd tegen de Spanjaarden. En toen hebben we de, de Rooms-Katholieken eruit gegooid. Ja. En toen, toen werden we een protestantse natie. En wat doen protestanten? Protestanten lezen de Bijbel. En die, die laten zich niks, niks zeggen. Die, die lezen de Bijbel en die halen de waarheid. Zoals zij de zien halen ze eruit. Ja. Iedere kert is een letter. Dus iedere Nederlander leest de Bijbel op zijn eigen manier. En de buurman leest de Bijbel ook op zijn eigen manier. En de buurman zit er dus naast. Want die heeft ongelijk. Want jij hebt gelijk. Nou en dat is zeg maar de basis. Ik en heb daarom... gelijk en de rest heeft allemaal ongelijk. Ja. Maar daarom zijn die katholieken altijd gebleven, Omdat ze maar grootende... alleen maar plaatjes kijken. Grotendeels wel ja. ja. Ja ja ja. Ik kreeg het thuis oh, ook, het ook... <mogelijk> Ja. toek. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja al die plaatjes in de Roomskatholieke kerk. Niet lezen, hè? We, we, we, we niet lezen. Zie je? Voor je het weet heb je ruzie ja, in de nee, tent. Je. Ja, ja. Zo ga, ik ben, zo man, man, ik ben er helemaal het klaar het, voor. Katholieke leefjuin ja. aan deze kant. Ja, ik schuif een ja, klein beetje de andere nee, kant maar op. Het is wel interessant dat dus al die afsplitsingen van die kerk, wat die gereformeerde met name, nou ja, daar ja. konden er wat van. En de gereformeerde gemeente, artikel 31. Nou ja, de, ja. de gereformeerde bonders, nou ja, enzovoort, enzovoort, ja. enzovoort. Dat dat dus voortgekomen is uit het lezen. Dat, het is voortgekomen uit ja. het lezen en uit een bepaalde houding, hè, dat je dus niks laat gezeggen. Er staat geen paus of priester die juist vertelt wat je moet doen. Ja. En de grap is, is, dat je op een gegeven moment heb je dus ontzettend veel afsplitsingen... bij die, die protestantse ja. kerk. En daar heb je echt schema's van in die boeken. Hè? Want dan kan je precies volgen van, oh, toen ging die bij die weg... en die stichtte toen die kerk. En dan lees je een boek over uh, extreem links... En er staan precies dezelfde schema's in. Want die, of, je, of het nou om God gaat of om Marx, dat maakt in wezen niet zo verschrikkelijk veel uit. Maar weet je, ik heb af en toe de indruk, ik wil niet veralgemenen, dat, dat Nederlanders een beetje bedweterig zijn. Dus jij bevestigt hebben... dat jij in feite. Nee, hebben het, maar we hebben, hebben het recht om bedweterig te zijn. Nee, maar daar want, want gaat het we niet om, dus het is wel een juiste analyse. Ja, dus. dat klopt ah, wel, maar, okay, maar dat is geen verkeerd dus ding. Ik is geen vooroordeel meer. Maar bij deze krijg ik van jou toestemming om. Echt te vinden ja. dat Nederlanders nou Ja, nou ja Nederlanders zo... en Belgen hebben ook veel ruzie gemaakt. N hè? Ja. Oh, horen, het ja. het ja. grappige grap is ook dat in de 19e eeuw... wij verschrikkelijk veel ruzie hebben gemaakt over allerlei monumenten... die de eenheid van dat volk moesten, moesten benadrukken. Geven ja. ze een voorbeeld. Dat is nou ja. toch geestig. Festiviteiten. Nee, maar er, er werd dus bijvoorbeeld die, die, die naald die in Scheveningen nog staat. Hè, dat, daar hebben ze jaren over gedaan om dat ding eindelijk te krijgen. Want over alles werd gediscussieerd. En bij een van die monumenten was het zelfs zo erg. dat, dat er was een ontwerp. Eindelijk was er een ontwerp toen waren ze al jaren over de datum heen. En uh, toen bleek er aan het ontwerp helemaal niks te deugen. En, en toen zei de, de ontwerper van, nou bekijk het dan maar. En dan uh, zoek oh, het maar uit. En toen hebben ze een oplossing gevonden. Toen hebben ze een Belgische belthouder erbij gehaald. <laughs> en die Belgische die zei van, oh jullie willen dat anders. Oh goed hoor, geen probleem. En toen was het probleem natuurlijk wel van. Ja, maar die man dat is geen Nederlander. En dan gaan we een monument voor de Nederlandse eenheid gaan we laten maken door een Belg. Dat kan natuurlijk niet. En toen waren we een slimmigheidje. Hij was geboren voor 1830. En toen ah, was, ja, was Belg Vlaanderen. Was natuurlijk nog Nederlands praktisch. Maar dus. mag je één vragen? Hoe, hoe komt het dat al die Nederlanders dan zich uh, achter dat oranje aanholen uh, Vanuit mijn perceptie. Oh. Waarschijnlijk ja. niet alle Nederlanders. Maar er is toch een enorm massagevoel ook. Hè? Als ja. jullie gaan voetballen. Hop, de hele stad kleurt oranje. Ja. Ja. Uh, Prinsjes daar. Die dat de de staat haaks op dat idee dat wij steeds maar ruzie maken met z'n allen. Ja, en dat iedereen zijn eigen mening ja. heeft. Maar ja. daarin zijn jullie toch enorm verenigd. Ja, Daar ene, zitten wij die, met grote ogen naar te kijken. Die ene dag in het jaar. En dit jaar sowieso wel niet meer, want we doen niet mee. Dus dat is ook weer heel erg jammer. We natuurlijk. zijn nu voor de Belg. ik ja, ja, zijn spelen ja. voor de ja. Ja. Ja. Ja. Ik wil, ja, spelen, Dat heeft ik, ons toch enorm <laughs> ja. in het schaatsen verenigd. Ja. Ja. Nou. Ja. Ik wil nog even terug naar dit boek, want wat ik er heel erg leuk aan vond, was dus, die, was dus die hele historische ontwikkeling van die ruzies. Wraak is natuurlijk een onderdeel van ruzie. Wij of ik las, een spannende het verhaal over lijken. Dat is volgens mij dat lijk naast de kachel. Ja. Uh, die tot de 16e eeuw bewaard werden omwille van de wraak. Nou, dat moet je nog even Nou, dat, dat is heel simpel. Vroeger ja, mocht vies, je... vies, hè? Ja, Ja, maar, Er staan er meer in, maar... Beperkend tot dit verhaal. Ja. Je vroeger mocht je dus gewoon vraag nemen. Iemand sloeg jouw uh, neef dood. en dan mocht jij dus een neef van die familie mocht doodslaan. Maar da daar zaten regels aan. En een van die regels was natuurlijk. dat je kon aantonen dat jouw neef inderdaad dood was geslagen. Ja. Nou, uh, dan ga je dus een lijk bewaren. Maar ja. ja, een lijk begint na een paar dagen. toch wel enigszins onaangenaam te Grieken. Dus ja. wat deden ze dan? Dan sneden ze bijvoorbeeld een hand af. En die hand die werd dan bewaard. die werd dan bewaard in, in pekel of in azijn. En dan konden ze zeggen: kijk, dat is de hand van, van Pietje. en die is dood. En nou mag ik Jantje doodslaan. Maar in Friesland hadden ze daar iets anders op bedacht. Dan hingen ze een, uh, het lijk dus gewoon in de haard, naast de kachel. En dat had twee, uh, dat had twee dat voordelen. Het werd gerookt, zoals, uh, zoals haring of bekreel. En het werd dus gerookt en uh, dat was één voordeel. Ja. En het tweede voordeel was natuurlijk... elke dag als ze bij die haard zaten, dan zagen ze dat lijk hangen. Dan werden ze weer kwaad. En dan werden ze... En dat, precies... <laughs> In teorde mag je dan plegen op grond als die ene neef maar eenmaal omhoog is, dan ben je toch klaar. Nee, nee, dat nee, lijkt nee, toch nee maar dat is, dat is een hele essentiële <laughs> opmerking. Want dat, dat model was natuurlijk onhoudbaar, want dan was er dus geen Nederlander meer overgebleven. En toen zijn we op dat pad gegaan, waar we nog steeds mee bezig zijn, waar we met polderen mee uit zijn gekomen. Dat je dus. Je, je moet dat soort dingen inkapselen. Je moet een manier verzinnen: een verzoening: zodat je toch samen verder kunt, ondanks het feit dat ik gelijk heb en jullie niet. En dat Nederland is Nederland. Gidsland. Heel mooi. Ja. Vlaanderen is ook maar leuk Hoe kom je over op het idee om zo'n boek te schrijven? Dat komt omdat ik heb een boek geschreven over de Nederlandse grens. En uh, dat was een boek over de Nederlandse identiteit. Wie zijn wij als Nederlanders? Wie wonen er binnen die grens? En toen ik daarmee bezig was, kwam ik de ene ruzie na de andere tegen. Het was niet normaal. En ik ben het, begin het boek ook met enkele pagina's. Uh, synoniemen van ruzie. Hè? Daar hebben we lijsten van. Wat voor de Eskimo's. Sneeuw is met hun 200 woorden, dat is voor onze ruzie. Indubied, Omeen... moet ik zeggen. Sorry, als Inuïde, ruzie. Excuus, excuus. Kom en Weet op. je dat dat een fabeltje het is, het is een... van die sneeuw? Ja, maar goed. Ja, dit ja. is geen fabeltje. Nog, nog het even... heeft een hele hoge amusementwaarde. Nou. Ja, want wij vinden dat prachtig. Behalve als je er midden in zit. Als je midden in een conflict zit, dan slaap je niet. Dan ben je, en tien jaar later denk je, waar ging dit in de hemelsnaam ooit over? Maar. Als je van buiten naar een ruzie kijkt. Alle reacties die je krijgt. Hè? Nou, er zijn ook hele tragische verhalen. Ik ja. wil er nog één noemen tot slot. Dat is dat er zoveel gesteggeld wordt. vanwege die. Urn uit Auschwitz. Ja, dat is een vreselijk verhaal. Dan denk ik, ja, waar gaat u het nou Vertel. eigenlijk om? Hoe kan je hier nou ruzie nou, over dat, krijgen? We kunnen overal ruzie over krijgen, dat is de boodschap. Na, na 1945 uh, is het ons niet gelukt om zonder ruzie uh, de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. We, we, uh, we konden het niet, uh, niet eens worden over waar een monument moest komen. Nog steeds niet. Hè? In Amsterdam wordt nog steeds ruzie over gemaakt. Het verhaal van de urn is: er wordt aarde uit de grond gehaald waar de vernietigingskampen hebben gestaan. En die, er wordt een urn gedaan, die, die wordt naar alle landen gebracht... waar de uh, slachtoffers vandaan kwamen, dus ook Nederland. En dat werd vervolgens werd dat een dus ruzie, want waar moest die urn terechtkomen? En die ruzie die ontaarde zo dat een van de mensen die in de commissie zat... die daarvoor moest zorgen, die was zo kwaad op de rest... dat hij de urn mee naar huis nam. En Toen zijn ze bij hem aan gaan bellen en toen uh, deed hij de deur niet open. En zo kleinzielig, zoveel kleinzieligheid... tegen die achtergrond van die holocaust en die verschrikkingen. Je moet erom lachen, maar het is eigenlijk is het Durf. tragisch. Nou is het, hoor, hier traagisch. moet je niet, het, moet je niet om lachen. Dat is, dat is verdwenen, dat weet ik niet. Het kan zijn dat er nu iemand zegt... ja, maar die urn staat daar ergens. Maar, maar het is nog steeds zo. Hè. Nee, dus het staan even zoveel hmm. hilarische verhalen... Ja. Als, als ook tragische verhalen. Ja, maar zijn. het is natuurlijk zelf het is een, een spiegelbeeld van ja. Nederland. Ja. Dat is niet alleen maar lachen. Ja. Ruzies heet het boek, dus dankjewel uh, Enno de Wit. Dat eeuwige donder in de polder over van alles <lacht> en nog wat. Dankjewel voor je komst. Ja, graag Ik kan ja. net zeggen dat wij zoveel kunnen leren van Nederland. Uh, dat blijkt dus nou, niet. Jullie, jullie maken nee, ruzie hoor. met de wallonen, dus wat dat betreft. Ja. Oké, okay, dan gaan we de, zometeen de wallonen, met een kopje de wallonen, koffie wallonen, nog wallonen, bespreken. Zometeen, Radio Olympia. En de taalstaat kunt u via de podcast beluisteren. Dat moest ik nog even zeggen. Dag.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 NTO Radio 1.